America, you can do magic. The Nieder-Elsplaat. I never believed in things that I couldn't see. I said if I can feel it, how can it be? No, no magic that happened to me. And then I saw you, I couldn't believe it. You took my heart, I couldn't retrieve it. Said to myself, what's it all about?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 A stone turned to clay. Did when the rain Is beating did it, did it, did it, did it, did it, did did it, I can't sleep. Een beetje van genoten hebben, want het is bijna de laatste keer dat je hem gehoord hebt, Als zijn er de Els Plaat hoor. Amerika en you can do magic, Mag het Els? Ja, het is voor ondergetekend alweer een weekend. Oh, lekker uit Dat zal denk ik wel allemaal meevallen. De kom is in de worden, de, kom in de Welkom vriendinnen en vrienden van Radio Els 1485, de afwasshow is weer bij je tussen de klok van 6 en 7 uur. Het is vandaag alweer donderdag 13 juli 2017, gelukkig geen vrijdag hè, dus uh, dan maakt het allemaal niet zo gek wel uit. Ook al is het de 13e waar ja, ze dat woord vandaan hebben gehaald, ik heb geen idee, Ja, dat bijgeloof is jonge jonge jonge. Eh nou uh, wat gaan we allemaal doen in de show, de bekende dingetjes natuurlijk, ik heb zelfs gewoon weer een beetje nog wel straks om half zeven, gisteren ging het even een beetje fout, maar uh, nee hoor, we hebben ons niet verslapen vandaag, dus we zijn er gewoon om half zeven met wat feitjes uit het verleden, een weerbericht natuurlijk zo rond de klok van kwart voor en daartussendoor hebben we ook nog wat nieuwsfeitjes van vandaag en natuurlijk het nieuws van de Tour de France van de editie van dit jaar. Die muziek die hebben we dan ook nog eens een keertje als extra erbij. Namelijk van BZN, de Heisley Brothers, de Pipkins, Hurt Winterfire, Fire, Juhon, Bostos, Smokey, De Rubets. Dat is het weer leuk voor vandaag. Bob's Cags. De B.G.s met een oude Elsplaat van lang geleden. De Village People, Pieter Tosh. En als we er nog aan toe komen, Lou en de Hollywood Bananas. Alleen die titel, alleen die naam van die groep voorspelt dan natuurlijk een heel bijzonder plaatje. En dat is het ook. Maar zover is het natuurlijk nog lang niet. We gaan eerst naar een plaat van 50 jaar geleden, naar de heerlijke Supremes. En het heet allemaal The Happening. Goedenavond, je luistert naar Radio Els 1485 I can see the green Dezelfde muziek van 50 jaar geleden om daar van de show mee te gaan beginnen. staan in de file veel sterkte daarmee. Het valt wel mee hoor, de avondspit van vanavond. 207 kilometer hier om 8 minuten over de kop van 6 uur. Een van de langste die staat op de A10, Watergrasmeer Koenplein. 14 kilometer langzaam rijden tot stilstand verkeerd tussen Duivendrecht en Amsterdam. Amsterdam de m havens. Radio Els, Ferry den Hartog.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 Vrijdagen van de BZN Media Mania, of zoiets, hoe heet het, noemen ze dat? Uh, Just an Illusion uit 1983. Een Japans techbedrijf heeft een smartphone -app, app en bijbehorend apparaat ontwikkeld die waarschuwen als iemand slecht ruikt. Ja. De Kunking Body verbindt via bluetooth met een smartphone om geurinformatie uit te lezen. Het apparaat wordt vanaf vandaag in Japan verkocht. Door het apparaat achter het oor te plaatsen wordt gescand naar stoffen die stank kunnen veroorzaken. Als er een bepaalde hoeveelheid zweet of andere stoffen worden gedetecteerd slaat de gekoppelde app op de smartphone alarm. De Kunkong Body is speciaal voor de Japanse markt bedoeld omdat Japanners volgens de fabrikant gevoelig zijn voor bepaalde geuren. In Japan wordt het woord Sumihara gebruikt om stinkende collega's op kantoor te beschrijven. Er zijn nog geen plannen om de gadget buiten Japan te gaan verkopen. Op het moment wordt het apparaat via een Japanse campagne aangeboden voor 30.000 yen. En dat is omgerekend ongeveer zo'n 230 euro. Ik zou zeggen, wij hebben daar onze neus voor. Maar ja, goed... Alles is vervangbaar straks. Hè? Ja, ja, ja. Dit niet hoor, dit niet. Dit blijft van die heerlijke zomeravondmuziek. Komt uit 1973. En het zijn natuurlijk de IJsley Brothers Die bij Radio als 1485 in de avondshow. De Dead Lady. 10 over 6 en wat een heerlijke muziek hier zo op deze donderdagavond. Het is bijna weekend. Voor mij is het al weekend natuurlijk. De meesten moeten morgen nog even een paar uurtjes werken. Daarna heb je natuurlijk nog de vrij Mibo, zoals dat heet, de vrijdagmiddagmorrol. En dan kan het weekend weer helemaal losgaan natuurlijk. De Ava Show. Zomer op je radio. Oh, that's right, that's right, I'm sad and blue, because I can't do the boogaloo. I'm lost, I'm lost, can't do my thing, and that's why I sing. Give me, give me Hey, no. Give me that, give me that, give me that. leuk plaatje aan. Aan het eind gaat het wel een beetje te vervelen hoor. <laughs> Gimme that thing, de Pipkins uit 1970. En wij gaan eens even kijken naar de Tour de France, naar de etappe van vandaag. De twaalfde alweer. Chris Froome heeft een flinke dreun gekregen in de twaalfde etappe van de Tour de France. Op de slotklim van de Peragudes moest de Britse gele truidrager zijn concurrenten laten gaan. Romain Bardet pakte de dagzegen en Fabio Aru het geel. Vroeg in de loodzware etappe reed een groepje weg met onder meer Koen Kort, Thomas de Gent en Steve Cummings. Zij hoopten voor de dagzegen te kunnen gaan strijden, maar daar dacht de skyploeg van Chris Froem anders over. Het tempo lag de hele dag dan ook waanzinnig hoog. Jacob Voegelsang moest op 33 kilometer van de streep de groep met favorieten laten gaan. De nummer 5 van het algemeen klassement bleek te veel last te hebben van de breukjes in zijn pols en elleboog. Wern Bergil koos op dat moment aanval op weg naar punten voor de bergtrui en hij bouwde zo verder zijn voorsprong uit. Alberto Contador volgde in zijn spoor maar kreeg geen ruimte van de ploeg van de gele druidrager Froem. Van de koplopers bleek Cummings de sterkste en de Brit bleef alleen over op de Poort de Ballet. Zijn voorspring liep, liep onder het beulswerk van Michael Kiawotski steeds verder terug. In de achtervolging ging het aan de voet van de Pessardouren even mis met Vroen en Fabio Aru. De twee misten op 14 kilometer van de finish een bocht en belanden tussen de campers. Zonder ten val te komen konden de nummers 1 en 2 van het klassement hun weg echter vervolgen. Bergop ging het vervolgens de voor Naira Quintana, de Skyploeg reed zo hard dat Cummings het kansloze van zijn missie inzag. Met nog 8,5 kilometer te gaan zag hij Froem en Co voorbij denderen. Zoals Bonnet, klassementstroef van de Nederlandse Lotto Jumboploeg reed nog altijd in het kleine groepje met favorieten. Op de korte slotklim bepaalde Michael Landa het tempo tot Aru gasgaf en de groep uiteenspatte. Bardec kwam uiteindelijk als eerste boven voor Uran en Aru. Vroom verloor 21 seconden en zag ook zijn knecht Landa eerder over de streep gaan. Nou Ben je weer helemaal bijgepraat wat uh, de Tour de France... Uh, Betreft, mocht voor het geval je nog niks gehoord hebt of niet gekeken hebben naar de live uitzendingen. Dat schijnt trouwens alleen nog maar te gebeuren te, uh, door mensen van uh, 50 plus, had ik morgen gelezen ergens. Ja, ja, de jeugd interesseert zich daar blijkbaar niet meer voor, of volgt het natuurlijk gewoon op een andere manier, uh, zoals hier bijvoorbeeld bij Radio Ls 1485. Tuntjes afgelopen door met de muziek het winterfire. Let's go. maar ik ben ongeduldig ja ik wil gewoon zo snel mogelijk door de muziek heen om de volgende alweer te starten ja zo mooi vind ik ze allemaal vanavond jorden uit wind en fire uit 1981 natuurlijk en het heet allemaal let's A Groove. nou van let's groove gaan we maar even even die Love of of als dat bestaat in ieder geval Jorn Bastos zingt er in ieder geval over uit 1971 hier is een love i saw you walking down the street Your hair was hanging down to knees. La, di, do, di, Your waist was waving like a ship. La, di, do, di, The way you looked made me sick. La, di, do, di, I raised a glance, you gave a smile. La, di, do, di, I couldn't breathe, felt really high. La, di, do, di, Some other men were standing round. La, di, do, di, you looked at me, this made me proud. I asked you, baby, what's the time? La, -di -di you looked right deep into my eyes. La, -di -di It made me brave and soon you smiled. La, -di -di said, what you gonna do tonight? La, -di -do -di I'm in the mood of going out. La, -di -di you held my hand and then we went. La, -di -di to different places till I said. La, -di -di Come on and let us go to bed. You made me singing lofty love You made me singing Lufty Loud Love the Boody Love the Lufty Lufty Loudy Love D singing lofty lucky We're doing Lufty Lufty love Love D lucky love Love de love de love de love I kiss your lips and close your eyes la, dee, do, dee, You held me tight and kiss your twice. La, dee, do, dee, you started loving in a way Till so there was nothing to be said la, dee, do, dee, And then you whispered in my ear la, dee, do, dee, It's time to play the work my dear la, dee, do, dee, I Hope you really satisfied Another mother waiting outside. La, de, lo, de, you made me singing Loop loo. Lo, you made me sing lofty love Lofty Luft D Lofty love Lofty Luft D Lofty love What singing Lofty Luft D love What doing Lofty Lufty Love? Radio L's 1485 in het westen van het land, in het noorden van het land te ontvangen. Natuurlijk in het oosten van het land bij Jan Chicago op de 1400 en... 76 kilowatt's. En dat is natuurlijk allemaal op die prachtige, oude, vertrouwde Middengolf. En natuurlijk via de players van www.radioels.nl. Zit je nog aan tafel dan wensen we je natuurlijk een zeer smakelijk eten. En dat zal best goed komen met de mooie muziek van Radio Els erbij. Dit is Radio Els op AM 1485.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 The arms of someone you love. lay back in the arms of someone, when you feel your heart part of someone, you lay back in the arms of someone you love. Ik zou dat ook wel willen, maar dan moet ik toch nog even een half uurtje wachten, hoor. Dan wordt het zo stil op de radio. Lee in en die Aans of man. uit 1977. Je hoorde natuurlijk Smokey. Hop, hop, hop, Zo, even de keel geschraapt, want ik heb hier geen chocola of, uh, chocolademelk met uh, rum gehad van Els. Het was allemaal op, ze moet nodig naar de supermarkt. Het is vandaag 13 juli en dat is de 194ste dag van het jaar en de komende er nu nog 171. Vandaag in 1955, Roet Ellis die was de laatste vrouw die in Engeland naar de strop wordt geleid. Ja, dat is nog niet eens zo vreselijk lang geleden dat iemand gewoon opgehangen werd hoor. In 1923 vandaag in de heuvels boven Los Angeles worden de 15 meter hoge letters Hollywoodland geplaatst. Deze reclameuiting van een projectontwikkelaar groeide uit tot het symbool van de glamourstad Hollywood. Eind jaren 40 verdwenen de laatste vier letters. En het wereldwijde popspektakel Live Aid wordt vandaag in 1985 gehouden in Londen en in Philadelphia. Ik weet het nog goed, ik heb toen volgens mij heel de dag zitten kijken, ja. En in 2009, door het overlijden van Michael Jackson, is zijn comeback tour This Is It afgelast. Ja, Dat lijkt me nogal overduidelijk, maar het is dus alweer uh, uh, acht jaar geleden dat die man overleden is. Hè. De tijd gaat zo ontzettend hard. Vandaag in 2010, vanwege het behalen van de tweede plaats op het wereldkampioenschap voetbal, wordt het Nederlands elftal en staf toegejuicht in Amsterdam bij een ereronde in een rondvaartboot. En een optreden op een podium op het Museumplein. En we blijven even een beetje bij de sport. Want in 1908 doen de vrouwen voor het eerst mee aan de moderne Olympische Spelen. En vandaag in 1967 overlijdt de Britse wielrenner Tom Simpson tijdens de Tour de France. Ik heb die beelden veelvuldig gezien. Het zijn wel hele slechte opnames op de tv. En ook nog in zwart-wit. Maar je ziet hem gewoon, ja, eigenlijk min of meer... Uh, Zwalken over het asfalt met nog een gangetje van een kilometertje of tien. En dan valt hij neer. En dan zeggen ze allemaal stop ermee, stop ermee. Nee, ik wil door op de fiets. En dan stopt hij weer op die fiets. En dan gaat hij nog even een honderd meter door. En dan valt hij neer. En dan zie je later even dat uh, andere mensen hem mond-op-mond uh, -mond beademing uh, geven. En aan reanimeren. Maar helaas, het mocht niet zijn. Hij overleed later in een ziekenhuis. Diezelfde dag. En vandaag in 2014. Duitsland wordt voor de vierde keer wereldkampioen voetbal. Door in de finale Argentinië met 1-0 te verslaan. Nog even de weersextremen voor vandaag in het verleden. In 1993 hadden we de laagste minimumtemperatuur, 7 graden, en de hoogste maximumtemperatuur in 1923. 34,7 graden. Het zonnetje schijnt het langst in 1990, 15,3 uur. En het regent het langst in 1974, 8,8 uur. En dan gaan wij hier lekker door met het twee leuk. Twee opnames van de Rubits. I Can Do It uit 1975. En Toen een jaartje eerder uit 1974. Twee leuk, nu, nu, nu. nu. nu. Zoveel oude hits als 1485 AM. De Ruwets waren twee maal vertegenwoordigd in de allerlaatste top 40 van 31 augustus 1974 van de zeezender Veronica Althans. En dit was er eentje van Tonight uit 1974 en daarvoor was het I Can Do It uit 1975 en die andere die in de top 40 staat was natuurlijk Sugar Baby Love heel hoog genoteerd. Gisteren was het woensdag 12 juli 2017 en die dag gaat waarschijnlijk de boeken in als de natste dag in juli in 17 jaar tijd. Bij in ieder geval 18 KNMI meetstation viel minstens 20 mm regen. Sinds het aantal meetstations op het huidige aantal staat is het nog niet eerder voorgekomen dat in de maand juli op zoveel locatie... Locaties zoveel neerslag viel. Op sommige plekken werd meer dan 70 mm neerslag geregistreerd. Een gebruikelijke hoeveelheid voor een hele maand. Het natst is volgens Weerplaza gisteren in een strook van grofweg Hoek van Holland tot Nijmegen. Ja, er is heel wat water gevallen. En daarentegen was het vandaag gewoon eigenlijk een prachtige, heerlijke zomerse dag. Niet te warm, niet te koud. Het zonnetje scheen heel erg vrolijk, vond ik vandaag. En het was gewoon een gezellige dag, maar we zullen straks wel eens even in het weerbericht af gaan wachten of dat zo blijven gaat. Hier is Bos Skeks uit 1977, de Lido, Lido missed the boat that day. He left the shack. Dat doe ik eigenlijk niet, maar als je nou haast hebt, dan kan ik gewoon even dit een beetje doen. Hè? Ja, dan gaat hij gewoon een beetje harder draaien. Zo, ja. En als je tijd zat, heeft, dan zet je hem gewoon even wat laag. Alles kan hier bij Radio L's 1485 AM. Voskens hoorde je en natuurlijk de Lido Shuffle. Wolken lossen de komende uren. Weer voor een groot gedeelte op, waarna het vrij helder weer wordt. Later in de nacht komen er pas weer wat meer wolken tevoorschijn. De minima die liggen vanaf zo rond de 10 graden en morgen trekken er enkele buien met kans op onweer van west naar oost over ons land. Er is van tijd tot tijd uh, gelukkig ook nog wel een beetje een zonnetje te zien. Het wordt in de middag 18 tot 22 graden. Zaterdag valt er wat regen, vooral in het noorden en midden van het land. Zondag is het overwegend droog met geregeld zon. En dan wordt het 22 tot 25 graden alweer. Echt weer wel weer mooie zomerse waarde. Nou, wat gaat die temperaturen dan volgende week doen? Maandag 22 en dinsdag 23. Dus het blijft een beetje hetzelfde qua temperatuur. De minimtemperatuur loopt uiteen van 11 tot 16 graden. Zondag en maandag zit de wind nog in het westen tot noordwesten, windkracht 3 tot 4. En dinsdag gaat hij draaien naar het noordoosten, windkracht 3. En dat betekent meestal dat de temperaturen wel weer wat hoger gaan worden. Als de wind in het oosten zit, althans. De rapportcijfers vanmorgen: het barbecue weer een 7, het fiets weer een 6, het strand weer een 6. En meneer Handelbank, zijn wandelweer krijgt gewoon weer, zoals gebruikelijk, een 9. Alsof het nu op kan. Wij gaan hier naar een uh, mooie oude Elsplaat van uh, vroeger. Ja, volgens mij al meer dan anderhalf jaar geleden of zo dat het de uh, Elsplaat was. De BG's uit 1970. Ajo, ajo. Bye. When I thought I could be strong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 Je hoor. De Village... Waar Waren ze dit ook alweer? Oh ja, de Village People waren dit zelfs Ja, uit 1979. Een stukje YMCA, ja. <laughs> Zometeen hebben we nog de laatste voor je. Pieter Tos, Johnny Bigut in 1983. Maar eerst gaan we nog eens even kijken naar de tv-programma's van vanavond op primetime. Nederland 1, het journaal om 8 uur. Ik vertrek om 5 over half 9. De avondetappe om half 10. En Jinek om 5 voor half 11. Nederland 2 hebben we recht van spreken om 5 voor half 9, Hollandse zaak om 10 over 9 en Nieuwsuur natuurlijk om 10 uur. RTL 4 hebben we wie doet de afwas, ja wij dus om 1 over 8, maar ze leren het niet want ze blijven er maar mee doorgaan. Chantal die blijft slapen bij mij, was het maar waar, dat begint om 2 over half 9 en RTL Summernight om 7 over half 10. En dan hebben we op SBS 6... Roma Centrum om 5 over 8, NCAS om half 9, Loren Order om half 10 en om half 11 gaat van Nederland gevolgd door Show News om 10 voor 11. Tour de Jour op ETL 7 om 8 uur, de transporter dan om half 10, Koot on camera om half 11 en Tour de Jour komt nog een keer voorbij om 11 uur en Veronica heeft het weer over de Big Bang Theorie om 5 over 8 en daarna de speelfilm The Blues Brothers om half 9. Nou, zo hebben wij het hier alweer uh, gehad. We hebben nog een klein stukje Pieter Tos, zoals gezegd. Want dat is eigenlijk ook wel een heel lang nummer. Die zullen we een andere keer dan al eens een keer in de programmering gooien. Ik wens je een hele fijne avond, een uh, mooie laatste werkdag morgen. En alvast een heel fijn weekend als wij elkaar niet meer spreken. Maar normaal gesproken zijn we er natuurlijk morgen weer. Fijne avond, hoi. is radio else